12 uur het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Syrische president Assad reageert in toespraak op de onrust in zijn land. Belasting op Franse vakantiehuisjes is van de baan. En trainer Co-Adriaanse vrijwel rond met FC Twente. Vanmiddag vooral in het zuiden bewolking en af en toe regen. In het noorden van het land is het zonnig en droog. 17 graden wordt het op de Wadden, 20 graden in Limburg. Morgen blijft het aan de kust redelijk droog, maar in het binnenland vallen geregeld buien. Het wordt dan weer zo'n 20 graden. Syrië moet de problemen zelf oplossen. Dat heeft de Syrische president Assad gezegd in een toespraak. Hij reageert met zijn speech op de onrust in de afgelopen maanden. Nicole Hever, onze correspondent Nicole, die toespraak is nog altijd gaande. Maar geeft hij nou dan eindelijk toe dat er, dat er problemen zijn in Syrië?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 De derde speech sinds de onrust uitbrak, maar het is meer van hetzelfde, begrijp ik, Nicole. Ja, op uh, korte termijn zal er niks ver ver veranderen. En ja, de, de, de oppositiepersoon die ik net sprak, die zei van wij gaan gewoon weer vrijdag de straat op. Dit zal de gemoederen niet tot uh, bedaren brengen. En deze strijd is nog lang niet afgelopen. Nicole je dankjewel.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 En een besluit over de nieuwe lening wordt begin volgende maand verwacht. Nee. Nederlanders met een huisje in Frankrijk die kunnen opgelucht ademhalen. Want de belasting op vakantiehuisjes van buitenlanders die gaat niet door... heeft de president Sarkozy zojuist bekendgemaakt. Frank Renaud, onze correspondent Frank. Euh, dat van die belasting voor buitenlanders met een vakantiehuisje... dat, dat was toch al aangenomen in de Franse Tweede Kamer? Ja, dat is het opmerkelijke. De Franse Tweede Kamer had er al ja tegen gezegd. Morgen zou de Senaat dit voorstel gaan behandelen. Want er was natuurlijk enige haast bij. Hè. Volgend jaar had die maatregel die belastingheffing op tweedehuisjes 176 miljoen moeten opbrengen. Maar daar heeft Sarkozy nu dus een streep doorgezet. Wa waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft gepraat met vertegenwoordigers van Fransen die in het buitenland wonen. Want die zouden namelijk ook getroffen worden door deze maatregel... als die Fransen, die dus geëmigreerd zijn of op een andere manier in het buitenland wonen... in eigen land, in Frankrijk, dus een tweede huisje hebben. Nou, die groep die heeft gesproken met Sarkozy afgelopen weekend... en naar aanleiding daarvan heeft Sarkozy besloten een streep door de regel te zetten. En het heeft mogelijk ook met electorale motieven te maken... Want het aantal Fransen in het buitenland is heel behoorlijk. En die leggen ook electoraal enig gewicht in de schaal. En zoals we weten, begin volgend jaar worden de verkiezingen in Frankrijk gehouden. En Sarkozy heeft elke stem nodig die hij kan krijgen. En betekent dat dat de senator er niet meer over hoeft te praten morgen? Dat betekent dat de senator er morgen niet meer ja. over praat. Niet over dit onderdeel van nee. dat plan in ieder geval. Okay. Uh, het aantal Nederlanders dat, uh, dat hier baat bij heeft, uh, enig idee hoeveel dat er zijn? Ja, er zijn berekeningen gedaan. Het zou gaan om ongeveer ja, ruim 20.000 Nederlanders dat een tweede huisje in Frankrijk heeft. En daarmee horen ze, samen met de Britten trouwens, tot de grootste groep aan buitenlandse huizenbezitters in Frankrijk. Ja, en wat, wat zou het ze eigenlijk gaan kosten dan, als ze belasting zouden moeten gaan betalen? Die berekeningen zijn nog niet klaar. Het ministerie van Economische Zaken was daar nog op aan het puzzelen. Maar de verwachting was dat het honderd tot enkele honderden euro's per jaar zou gaan kosten... voor die Nederlanders in met een tweede huis in Frankrijk. Maar dat geld kunnen ze nu dus ergens anders aan besteden. Ja. Kunnen ze lekker nog een keer voor op het terras gaan zitten of zo in Frankrijk? Frank Renaud, dankjewel. Dit is het Journaal. het door Megens. Verschillende mensen in Amsterdam Zuid hebben een nepbrief gekregen over krapte op de woningmarkt. En daarin staat dat de gemeente alle huizen gaat controleren om te kijken of er nog kamers leeg staan. Als dat het geval is, dan komt er volgens die brief verplicht een huurder in. Maar de gemeente Amsterdam zegt van niks te weten. Als je naar die brief kijkt, dan zie je eigenlijk al vrij snel dat het een echte neppert is. Het, het is niet ondertekend. Er wordt dan gepraat over het ministerie van Vrom. Nou, dat hebben we al een, een jaar niet meer. Maar als je hem zo binnenkrijgt en je leest, dan kun je echt een beetje de stuip op het lijf krijgen. En dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend en stom. Het leger op de Filipijnen zegt zes mensen te hebben gedood in gevechten. En zeker 17 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Op de Filipijnen zijn in februari gesprekken begonnen... tussen de regering en marxistische groepen. Maar dat heeft er niet toe geleid dat het geweld is afgenomen. Op de Filipijnen verzetten communistische groepen zich tegen de regering in Manila... al sinds het einde van de jaren zestig. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf volgend jaar... hun eigen domeinnaam-extensie registreren op internet. Dat heeft de ICANN besloten, de wereldwijde organisatie... die het systeem van domeinnamen beheert. De bekendste domeinnaam-extensies zijn .com, .net en .org. Volgend jaar kunnen bedrijven in plaats daarvan hun eigen naam gebruiken. De directeur van de Nederlandse domeinregistratie... is nog niet overtuigd dat het succesvol zal zijn. Je hebt een bepaald minimum volume nodig om te zorgen dat deze verandering ook echt duidelijk wordt voor de gebruiker... en dat de meerwaarde ervan ook duidelijk wordt. Dus, dus ja, daar heb ik van mijn twijfels. Volgens ICANN is het aanvragen van een extensie complexer... dan van de huidige domeinnamen. Zo moet een bedrijf laten zien dat het een solide geschiedenis heeft. Een eigen extensie kost 130.000 euro. Sport. Ja, het sportnieuws van vanochtend, officieel is het nog niet. Maar alles wijst erop dat Co. Adriaanse de nieuwe trainer is van FC Twente. In Enschede, die Houtkamp, en is die daar al gesignaleerd? Nee, hij is nog niet gesignaleerd. En dat zal hij ook uh, niet hoor, neem ik aan. Joop Munsterman, de voorzitter, gaat over een kwartier. Uh, de toegestroomde pers uh, ja, uitleg van zaken geeft. Ik sprak zojuist de aanvoerder, Peter Wisgerhof. En hij zegt, ja, het ziet er nou wel heel erg sterk naar uit dat co zijn een nieuwe trainer wordt. Maar nog altijd moeten we die slag om de arm houden. Want uh, zowel in het leven als uh, in de sport, pas als het echt officieel is, dan is het ook uh, duidelijk dat hij het wordt. Maar de kans is, laat ik zeggen, 99 procent. Heb jij daar al met mensen gesproken uh, met de vraag van stel dat het zo is, wat, wat ze daarvan vinden? Ja, met, met ze halen ze een, een absolute toptrainer in huis. En eh, FC Twente heeft de afgelopen twee jaar met een eerste en een tweede plaats in de Eredivisie. En toch ook goed spelend in de in Europa aangetoond dat het een, een topploeg is. En laat ik eerlijk zijn, het is natuurlijk geweldig dat we gewoon een toptrainer in Nederland uh, weer terugkrijgen. En uh, dat FC Twente zo heeft uh, toegeslagen. Ja, dat is alleen maar te waarderen, want dat is toch ook weer de klasse van Joop Munsterman, voorzitter. Over een kwartiertje dan begint daar die toespraak. Misschien dat we dus zo tegen half één meer kunnen melden. En die houdt kamp in Entschede, dankjewel. Wielredder Karsten Kroon doet dit jaar niet mee aan de Ronde van Frankrijk. Hij is door zijn ploeg BMC Racing niet opgenomen in de negenkoppige tourselectie. Kroon heeft vier keer de Tour wel gereden. En in Londen begint over een uurtje Wimbledon. Marcella Mesker zal de komende twee weken geregeld verslag doen van het Grand Slam toernooi. Rafael Nadal, de titelverdediger bij de Mannen, opent vandaag om twee uur de 125e editie van de Wimbledon Championships. De kerstverse Roland Garros-kampioen speelt tegen de 33-jarige Michael Russell. Nooit verloor Nadal een eerste ronde, dus dat zal nu ook wel niet gebeuren. Nadal is aan Church Road op jacht naar zijn derde Wimbledon-titel. Ook de lokale favoriet, de Brit Andy Murray, komt vandaag in actie... tegen de Spanjaard Gimeno Traver. En morgen is het dan de beurt aan de andere twee grote favorieten... Djokovic en Federer. Federer dit jaar op jacht naar zijn zevende wimbledon titel En dan zou die Piet Sempers even naren. Voor Nederland komen straks de enige twee Nederlanders op de baan. Robin Azen opent op baan 19 zijn eerste ronde tegen de Spanjaard... Pere Riba, een gravel specialist die nooit een ronde op Wimmelden won. Goede kansen dus voor Hazen. Igor Sijsling plaatste zich via de kwalificaties op de valreep voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Hij bereikt daarmee een mijlpaal in zijn carrière, want hij gaat vandaag zijn debuut maken bij een Grand Slam toernooi. Hij treft de 29-jarige ervaren Rus Igor Konichin, de nummer 66 van de wereld. En die stond net in de halve finales van het gras toernooi van Eastbourne. Een mooie, maar ook moeilijke uitdaging dus voor de 23-jarige Zijsling, die met drie overwinningen in het kwalificatietoernooi wel goed in. Is. Bij de vrouwen komen de nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst in actie... Vera Zwonareva en Victoria Azarenka. En morgen is het dan de beurt voor de titelverdedigster Serena Williams. Want dan opent zij op het Centercourt officieel het vrouwentoernooi. Elf minuten over, twaalf. Nog een keer de hoofdpunt uit het nieuws. Teleurgestelde reacties in Syrië op de toespraak van president Assad. Hij is nog altijd niet van plan om een deel van zijn macht op te geven... Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk kunnen opgelucht ademhalen. De speciale belasting voor buitenlandse huizenbezitters... die is van de baan in Frankrijk. En trainer Co. Adriaanse is vrijwel rond met FC Twente. Voorzitter Munsterman geeft rond half één een toelichting. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Co-Adriaanse dus terug in Nederlandse clubvoetbal. Uh, hij gaat aan de slag bij FC Twente. Volgens voetbalkenner en columnist Henk Spaan... een verrijking voor de Eredivisie en de Nederlandse sportpers. In het mediaforum presentatrice Katrien Keil... en uitgesproken VARA-presentator Jan Tromp... Het gaat onder meer over de kabinetsplannen voor de publieke omroep... en de berichtgeving over Griekenland. En in Dit was het Nieuws werden beide onderwerpen vakkundig op één hoop gegooid. Tegen al die werkloze acteurs en kunstenaars zou ik willen zeggen... jullie zitten nu even goed in de put, maar bedenk wel... door jullie kunnen nu duizenden Grieken op hun 52e met pensioen. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Tom Vromans uit Lelystad. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Vandaag wordt de Duidelijke Taalprijs uitgereikt. Een jaarlijkse prijs voor taalvaardige types. Andere jaren nam de jury politici en voetballers onder de loep. En toen wonnen Alexander Pechtold en Mark van Bommel. Dit jaar ging de strijd tussen tv-presentatrices. En de winnaar is Anita Witsier. Ze neemt op dit moment die prijs in ontvangst. Maar ik sprak haar vlak voor deze uitzending even. En ik vroeg haar of ze verrast is. Ja! Ik had natuurlijk geen idee dat ze nu met dat uh, onderzoek bezig waren geweest en dat dat vandaag gepubliceerd zou worden. Er gaan allerlei criteria natuurlijk uh, een, een rol spelen, als, als stemgebruik, gesprekstechniek, je, je, je manier van communiceren naar de, naar de mensen toen met wie je gesprek voert hoe je in gesprek gaande houdt. Nou, en op al die criteria was ik de beste! Ha! Dan ben je wel verrast hoor! Schrijf je eigenlijk je tekst allemaal zelf of niet? Nou, als ik in een gesprek zit, schrijf ik geen tekst. Dat gesprek, dat gaat natuurlijk gewoon. Het is wel zo dat wij in, uh, dat je in overleg met de betreffende regisseur van een onderwerp, een item doorneemt. En dan zorgen we dat we uh, op welke manier dan ook uh, van A tot Z komen. En soms kan het heel lang duren. Soms doen we dat met hele grote sprongen. En dat is ook afhankelijk van de manier waarop we dat item neer willen zetten. Ja. Maar het is dus ook misschien meer de omstandigheden uh, creëren. Waardoor die gesprekken in een goede, ja, goede aarde vallen, oh, zeg maar. Maar natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Het is heel erg programma gerelateerd ook, vind ik. Ja. Ze hebben met name onderzoek naar uh, memories gedaan. En daarin creëren we natuurlijk altijd een sfeer dat de mensen zich. ...op hun gemak voelen, omdat ze nogal veel van hun zelf laten zien. Ja. Want er staat in het juryrapport ook dat, dat jij, uh, uh, jouw interviewtechniek... Uh, ...denk ik voor dit programma ook uitermate geschikt is. Want zou je dat dan ook uh, bijvoorbeeld in een, in een late-night talkshow... ...waarin je politici of zo zou moeten interviewen uh, kunnen ja, hanteren? Ja, journalistisch leven gaat wel, joh. Ja. <laughs> dus ja. Kijk, ik ben, ik ben geen journalist in de zin van dat de ondersteen boven moeten... ...en dat er dingen moeten worden onderzocht. Dat, dat, daar ligt mijn interesse niet op dat vlak... Ik ontbeer die kennis ook te nemen, malen. maar gesprekken voeren met mensen... die uh, ook wel degelijk ergens overgaan... en dan ook nog wel maatschappelijk relevant kunnen zijn, dat kan ik wel. Ja. Zij, het is wel opvallend, hè? de top 5 bestaat uh, allemaal uit uh, presentatrices van de publieke omroep. Daarna komen die van SBS en helemaal onderaan bungelen die van RTL. Ja, wat wil je van mij horen? Wat is je vraag? Wat vindt u daarvan, mevrouw Witsch hier? Nou, wat je zegt, opvallend. Maar niet zonder reden, denk ik. Nee, wat dan? Wij maken ook andere soort programma's dan de commerciële. Zeker ook andere programma's dan RTL dat doet. Kijk, als je, als je een spelshow presenteert. en dames en heren dat hebben ze gewoon. al oh, piet goed gedaan, tof joh. Dat is toch anders dan wanneer je een gesprek voert over iets wat ergens over gaat. Dat is dus het is ook programma gerelateerd, het is publieke omroep gerelateerd. in mijn geval is het ook heel erg KRO gerelateerd. En ik, ja, ik ben er echt heel erg trots op. De NTR heeft ook gereageerd op de omroepplannen van minister Van Bijsterveld. De NTR-directeur Daalmeijer is blij dat de minister erkent dat zijn omroep een voortrekkersrol heeft vervuld. Vorig jaar namelijk zijn NPS, Telejak en RVU gefuseerd. En dat gaat in de plannen van de minister ook met andere omroepen gebeuren. Daalmeijer is niet tevreden over de 10 miljoen euro die de NTR desondanks moet bezuinigen. De VPRO reageerde gisteren op de omroepbrief van het kabinet. De VPRO noemt de plannen halfslachtig. Hij wil zich inspannen om samen met andere omroepen een laatste voorstel te doen? Hierin is ruimte voor gefuseerde algemene omroepen en zelfstandige bijzondere omroepen en ook taakorganisaties. Volgens VPRO-directeur Lennart van der Meulen is dit nodig, omdat de minister een erevoorstel van de gezamenlijke omroepen maar half onderschrijft. Het succes van OO-Gerso wordt geëxporteerd naar Vlaanderen. Producent iWorks is druk op zoek naar de Belgische Sterretje, Jokertje en Barbie. Het is nog niet duidelijk wat de vakantiebestemming wordt van de Vlaamse jongeren. Zender VTM neemt pas definitief een besluit over de Vlaamse versie... als de hoofdpersonen zijn gecast. Discovery Networks, het moederbedrijf van Discovery Channel... komt vanaf 4 juli met een digitale zender die zich vooral op vrouwen richt. Investigation Discovery gaat de zender heten. Volgens Discovery is misdaad en forensisch onderzoek... een van de populairste genres voor volwassenen in Europa. Behalve in Radio Tour de France op deze zender, Radio 1, is er ook dit jaar op Radio 2 aandacht voor Le Grande Boucle. Voor het Kranenbach, elke dag tussen 4 en 7 uitgezonden door de NCV op Radio 2, volgen verslaggevers Jopjan jan Altena en Lodewijk Hekking de karavaan en maken ze dagelijks een reportage. Ze zullen zich vooral op de Nederlandse renders richten, ook buiten de etappes om. Hier hebben een camper gehuurd en zullen als dat praktisch mogelijk is ook mee fietsen, om zo van dichtbij mogelijk verslag te doen van de Tour. .com.nl.net. De domeinnaam-extensie waarmee een uh, internetadres eindigt... die kennen we allemaal wel. Maar vanaf volgend jaar komen er een heleboel bij. En ze gaan er ook nog anders uitzien. Want bedrijven en steden kunnen nu hun merknaam... als extensie gaan registreren. Bijvoorbeeld www.supermarkt.ah... of www.auto.toyota... of www.gemeente.amsterdam. Amsterdam. Jasper Bakker van Webwereld, goedemiddag. Ja, tot nu toe was het makkelijk, hè? je naam, het bedrijf, uh, je zet de www voor en .nl achter en je kwam eigenlijk wel op de site. Uh, ja. Nu heeft de ICAN, of ICAN, de wereldwijde organisatie die het systeem van domeinnamen beheert, besloten dat het uh, helemaal anders moet. Wat is het voordeel eigenlijk van deze beslissing? Nou, het voordeel is vooral voor bedrijven die een wereldwijd merk hebben, een merknaam. Iets wat heel bekend is. Uh, ja, zonder reclame reclame willen gaan doen, maar uh, neem Nike, neem Coca-Cola. Iedereen kent dat. En vanuit zo'n bedrijf is het natuurlijk een beetje raar dat je je naam, je merk, je belangrijkste, punt iets anders moet hebben. Waarom zou dat nodig zijn? Ja. En uh, zij willen liever hun merk uitdragen. Dus uh, frisdrankcoca cola uh, automaten, Coca-Cola. Ik verzin het even te plek hoor. Niet zo heel erg uh, swingend als je een meld merkt. Maar goed, die willen dus uh, hun eigen merk uitdragen. En hebben al jarenlang gelobbyd bij de ICAN van, kan dat niet eens wat moderner zijn? Ja, maar bijvoorbeeld uh, aanbiedingen uh, slagen bakker, uh, dat kan ook? Uh, nou ja, als ik dat merkenrecht heb en dat kan aantonen bij de ICAN... en daar 185.000 dollar voor de overheid voor die aanvraag... Oh, ja, ja, ja. plus daarna nog een bedrag per jaar, uh, dan kan dat. Ja, dan is het voor de slager op de hoek al niet echt interessant, begrijp ik. Uh, nee. Maar goed, dat is uh, überhaupt moeten slagen om de hoek een wereldwijde domeinnaam hebben... zodat vanuit Singapore hij bereikbaar is. Ja, het ligt eraan wat hij voor uh, duistere zaakjes nog verder doet misschien. Maar hij heeft het Ja. En Heeft dat nou ook te maken met dat die internetadressen gewoon opraken? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat zijn de internetadressen, de eigenlijke adressen, de nummers daarachter. Al die namen.com.nike.nl zijn eigenlijk een foefje voor ons mensen. En het uh, domein name system vertaalt dat naar de eigenlijke nummers. En die nummers, die zijn eindig. Aha, kijk aan. Dus ik hoef mijn favoriet ook niet aan te passen. Nee, nee dat valt allemaal door te lussen. En, en wat dat betreft is het ook niet zo dat elke uh, nieuwe punt, nog iets, site een nieuwe uh, site ook echt is. Dat kan ook doorlussen naar het bestaande uh, coca-cola.com, Slash frisdrank, slash wedstrijd, slash nog iets heel anders. Wat geen hond in gaat tikken. Nee. Nou had je toen, uh, toen uh, laten we zeggen dat .com is allemaal opkwam. Toen waren er allerlei handigers die al die domeinnamen gingen registreren. En dat dan voor, voor ons voor veel geld doorverkocht aan de eigenaren. Krijgen we dat nu weer? Uh, nou, in theorie niet, want stelt, je moet wel uh, bewijs van merkenrecht overhandigen. Uh, dus ik kan niet zomaar punt-nike gaan claimen, want ik heb daar geen bewijs van. Aan de andere kant, uh, kijk een niveau lager, niet naar wereldwijde merken... maar een merk in het ene land en een bedrijf dat het merk heeft in een ander land... die misschien een totaal andere activiteit heeft. Wie heeft het meest recht op het punt dat merk? Ja. Of een plaatsnaam bijvoorbeeld. Je hebt meerdere hassels. Precies. Uh, en kijk, Amsterdam zal wel zeggen, wij zijn Amsterdam. En ik denk dat ze daar ook wel een punt hebben. Er is maar één Amsterdam wat echt wereldwijd bekend is als Amsterdam. Maar goed, kleinere steden, uh, ja, dat wordt de vraag. Plus, als een ander dat claimt, uh, omdat hij het merkrecht heeft in een land of voor een bepaald gebied, die domein kreeg, dat die domein extensie krijgt, en volgens gaat uh, de eigenlijke of de andere eigenaar dat aanvechten, ja, dat kan heel lang duren. Ja. En ook dat kost geld. Ja. Jasper, we zetten er een punt in NL achter. Ik vind het mooi geweest, dankjewel. wel. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, Daarvoor gaan we terug naar 20 juni 1989, want toen werd het huis van de toekomst geopend. In het gebouw bracht wetenschapsjournalist en presentator Griet Titelaar... opvallende, handige en gekke uitvindingen bij elkaar. In het mediaarchief vandaag een rondleiding door dat Huis van de Toekomst. We beginnen met een enorme trechter op het dak... waarmee regenwater wordt opgevangen om de wc mee door te spoelen. Dieklaar, is dit nou de mooiste uitzending van het huis? Nou, de mooiste wil ik niet zeggen, maar je wordt uh, schoongespoot hier binnen dus. En daarna word je ook nog schoon gefeund. Toen ik in 1989 gescheiden afvalverwerking introduceerde in het huis van de toekomst, was er de regelrechte dijk kletsen. En tegenwoordig geeft iedereen een aparte bak waar die groente, fruit en tuinafval afval in weggooit. Dus uh, zo zien we. Nee, het huis is in geen enkel opzicht verouderd. Er is geen enkele techniek in het huis te vinden die verouderd is. Maar het huis gaat gewoon dicht omdat de contracten zijn afgelopen. De contracten waren voor zeven jaar en dat is nu voorbij. Jammer. Het is heel erg jammer in feite. Ik, ik had eigenlijk echt graag het huis open gehouden. Maar we moeten die tijd respecteren. We moeten de contracten respecteren. En dus gaat het op het hoogste punt van de groen dicht. Dag open. Licht uit. En zo ging ook volautomatische dak open en het licht dus uit. In 1999 ging het licht trouwens ook figuurlijk uit, want het huis van de toekomst is toen omgebouwd tot een locatie waar feesten en partijen kunnen worden gehouden. Lunch met Jurgen van den Berg. Over een paar minuten is het definitief, zeggen alle kenners. Dan uh, wordt bekendgemaakt dat Co-Adriaanse de nieuwe trainer van FC Twente wordt. En voor voetbalschrijver Henk Spaan is dat goed nieuws. Hij schreef zaterdag in zijn paroolcolumn dat als Adriaanses komst naar Twente op geld af zou ketsen, alle Nederlandse journalisten een co-premie zouden moeten betalen... om hem toch over te halen weer naar Nederland te komen. Henk Spaan aan de telefoon, goedemiddag. Hallo, Jeroen. Ja, wat kunnen we verwachten? Co terug in Nederland. Ja, het is toch heel goed nieuws. Voetbaltechnisch sowieso, lijkt me. Nou, kijk, uh, hoeveel spelers hij niet uh, naar een hoger niveau heeft gebracht... en ik denk dat bijvoorbeeld voor uh, jongens als Luc Dion en Douglas en zo... dat het heel goed is dat Ko nu met ze gaat werken. Ja, die worden nog beter. Zeker. Ja, wat, wat is dat? Wat, wat, wat heeft hij toch? Nou, het is een schoolmeester, hè. Dus uh, hij heeft geleerd hoe je materie moet uitleggen aan, uh, aan, uh, aan leerlingen... Aan pupillen. En uh, dat is wel een heel groot uh, voordeel boven die zogenaamde praktijkjongens die dat nooit geleerd hebben. Ja, dat was zijn eigen punt ook altijd: hè? dat hij zei van ja, die praktijkjongens zijn allemaal leuk en aardig, maar daar win je niet altijd de wedstrijd mee. Ja, in dat opzicht is het natuurlijk uh, heel interessant om te kijken wat hij ervan gaat bakken bij Twente. Ik heb er wel uh, veel vertrouwen in. Ja, hij, uh, hij is uh, een, een goede leraar, zeg jij, maar ja. ook een strenge leraar. hè? Daar stond hij ook onbekend. Nou, Co. heeft natuurlijk wel rare dingen uitge uitgespookt. Uh, ja, voetballers laten wandelen en zo. Ze ook echt als uh, covers behandeld. En uh, ja. Ik denk uh, niet dat uh, de voetballer van tegenwoordig met drie agenten in zijn slipstream uh, dat soort uh, extreme dingen nog zullen pikken. Maar het doet eigenlijk verder niet zoveel te zaken. Hij kan heel goed een elftal uh, bouwen, neerzetten. Kijk, Janko is een goed voorbeeld. Volgens mij was het onder Adriaanse dat hij over topscorer van Europa was. Hè? Klopt dat? Dat zou kunnen, want hij speelde bij Salzburg, hè? Ja. waar Ko ook trainer was. Uh, die heeft er bij Twente weinig van gebakken. Ja. Dus uh, ik las wel dat Janko misschien weg zou uh, moeten verkocht zou worden. Maar uh, kijk, uh, als iemand hem uh, kan laten scoren, is Kool het natuurlijk. Ja. Is het eigenlijk een leuke man om te interviewen ook? Ja, Kool is een. Uh, het is een beetje een gecompliceerde figuur, maar ik vind het altijd wel. Uh, ik vind het een interessante en, uh, en uh, leuke vent. Eh. Uh... En, uh, uh, uh, hij is eigenlijk uh, soms wel eens moeilijk, maar ik denk voornamelijk voor zichzelf. Ja. Want hij wordt wel eens op één adem uh, gezet, of uh, laten we zeggen op één lijn gezet... en <laughs> in één, één adem genoemd met Louis van Gaal. Ja, dat is uh, terecht. Qua, qua prestatie zeker, denk ik. Ook qua, qua aanpak misschien wel. Maar is het qua mens ook, uh, ook een, uh, hetzelfde? Nou, Louis is wel wat, uh, die is wat extra verte, hè. Coco, die je weet nooit helemaal echt precies wat er uh, in hem omgaat... En ik denk soms wel eens dat hoewel hij uh, veel zelfvertrouwen heeft als trainer... dat hij overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten... dat er toch wel een tamelijk uh, onzekere man in hem schuil gaat. Toch wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Uh, hij, hij is ook verantwoordelijk voor wel uh, mooie termen. Scorebordjournalistiek, uh, een goed paard is nog geen goede ruiter. Dat ging inderdaad over die uh, jongens uit de praktijk uh, bijvoorbeeld. Ja. Spreken de lampenkap. Uh, dat verdedigen had hij dan ook een hele uh, filosofie over. Hè, dat ze maar bij korfbal moesten gaan kijken. Ja. Uh, wat, wat vind jij zijn mooiste uitspraak? Wat zeg je, de mooiste uitspraak van ja. dat hij lampenkap is. <lacht> die, die, die, die, die, die, die, die was dat ook alweer? Van Rij, ik, oh, ja. Harry van dacht ik. Harry van ja, ja, ja. dat werkt echt wel op mijn lachspieren. Ja. Ik, ik had zelf die vergelijking nog nooit gezien. Maar sindsdien kijk ik altijd even naar, uh, naar Harry uh, en denk ik... Oh ja, ja, ja, hij heeft echt wel iets van een lampkap. Ja. Maar de Nederlandse sportpers hoeft dus niet te dokken, uh, begrijp ik, nog, want hij komt gewoon. Ja, nou, ik vind het voor maar Ik vind het van Muisterman echt een uh, prestatie dat hij uh, ko heeft uh, weten te strikken of te binden. Want uh, ik had het idee dat hij helemaal geen zin had in Nederland in die Nederlandse clubs. En uh, daar is die Joop dus met zijn uh, klassieke enthousiasme tegenaan gaan lullen natuurlijk. En hij heeft het voor elkaar gekregen. Dat is, uh, dat is heel goed voor Twente. Ja. Nou, we gaan het zien. Uh, als het goed is, wordt hij zo rond dit moment uh, gepresenteerd. Dank voor jouw uh, deskundige commentaar, Henk. Uh, over Co-Adriaanse. Terug dus op het uh, in de Nederlandse eredivisie bij FC Twente. Als het uh, allemaal goed gaat. Uh, zometeen in de Nschede is de presentatie. Dat horen we ongetwijfeld straks ook in het nieuws. So many things. Want to do? Aim for the stars and land on the moon. And if I Oh Het is vaker dat uh, artiesten allerlei uh, aliasen hebben. Dat geldt ook voor deze man, Chit Bomhoff. Hij is eigenlijk de man van Voist. Maar dit doet hij dan weer onder de naam Dazzled Kid. Yes, no, maybe. Zometeen in het mediaforum. Dat doen we vandaag met Katrien Kel en met Jan Tromp. Nu eerst Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Ze willen dat eerst het parlement zijn vertrouwen uitspreekt... in de nieuwe regering van Papandreou. In Amsterdam-Zuid hebben onbekenden een nepbrief verspreid... over krapte op de woningmarkt. In de brief staat dat de gemeente alle huizen gaat controleren... om te kijken of er nog kamers leeg staan. Zo ja, dan komt er een huurder in. De gemeente Amsterdam weet van niks. Een nepbrief die vervelend kan overkomen, zegt de gemeente. En rond deze tijd geeft de Nenschede de voorzitter van FC Twent... een persconferentie waarin hij naar alle waarschijnlijkheid... de komst van trainer Co. Adriaanse aankondigt. Adriaanse volgt Michel Preudom op die naar het Saoedische Al-Shabaab is vertrokken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Zomerweer is de komende dagen ver te zoeken. Het is ronduit wisselvallig. En vandaag zien we vooral in het zuiden veel bewolking... en er valt van tijd tot tijd wat lichtere regen. In het midden- en noordwesten is meer zon... afgewisseld door enkele stapelwolken. In het noordoosten groeien die stapelwolken uit tot enkele buien. Het wordt zo'n 17 graden op de wadden... tot 19 of 20 graden in het binnenland... en daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking overal toe... en dan gaat het regenen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen, dinsdag begint dan bewolkt en regenachtig. Later op de dag klaart het vanuit het westen op. Breekt in het westen vooral de zon door. In het oosten blijft de kans op een bui bestaan. Met 18 graden op de Warren tot 22 graden in Limburg wordt het iets warmer. Dit is Radio 1 lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Keil, uh, presentatrice en Jan Tromp. Um, Volkshandman, tegenwoordig uh, presentator van Uitgesproken Varen. Tot Hoe lang loopt dat nog, Jan, eigenlijk? Tot 1 juli, althans voor mij. Dan is het zomer. Uh, dan ga ik uh, eindelijk even vanwege het jonge gezin met vakantie. Ja, en dan terug naar uh, de Volkshand daarna. En dan ga ik uh, daarna weer uh, bij de Volkshand beginnen. Katrin Keil, als jij hier bent vragen we even hoe is het met uh, het nieuwe programma? <laughs> Ja, het wordt een oh, running gek, maar het begint 3 oktober. Maar dus er is nog niks dat... over te zeggen nu. Nee, want er zijn andere presentatoren bij bekend... en er zijn de onder... bij betrokken en er zijn de onderhandelingen nog niet van rond. Dus dat kan ik, ik kan... Dat kan niet vertellen. Bij want... betrokken, dat betekent dat die dus mee gaan presenteren ja, ook. Ja, ja. Je gaat het niet in je eentje doen. Nee. En dat is één keer per week. Nou, houd nou op. Op dinsdag gaan. Ga nou gewoon toch? iets anders leuks, interessants over is de media toch vragen. Ja, ja, het, is toch, het is een mediavorm. dus als we een media-nieuwtje kunnen ja, scoren... Tuurlijk, dan zullen nee, we dat niet nalaten. Gelijk. Ik zou het ook um, als ik jou was. Over media, gesproken en nieuws. Even de voorkant van de Volkskrant, Jan. Ja. Waar je dan straks terugkeert. Grote druk. Op akkoord over... Of is dat niet wat je bedoelt? Ik bedoel eigenlijk die foto ernaast. Van het olifantje in uh, Artis. Ja, dat is ja, wereldnieuws natuurlijk. Je Heb je gemist? Is dat gemist? We hoorden dat op de voorpagina. Ik dacht weer <laughs> Dat is de Telegraaf zit... meer, vind oh, je? je vindt het meer iets voor Kidsweek. <laughs> of of zoiets <laughs> eigenlijk. <laughs> ja. Ik vind het iets, meer iets voor Kidsweek, als je het weten wil. Ja. ja. ja. ja. ja. Dat is, dit kost punten, Jan. Het is ook oud nieuws. Misschien trouwens. zeggen ze wel dat ze je niet meer terug willen. Nu. Nee, ben je maar al zegt, het is een volwassen krant. Oh, oké. Okay. Nou, met mensen, je niet met zeggen. Uh, <laughs> mensen met... Nou, dat is te flauw. Dat is echt te flauw voor woorden. Nou, je moet wel tegen ja. mensen ja. Met, ja. Met, met mensen met eigen Zalte, opvattingen. Het was niet jouw keuze geweest in ieder geval. Nee. nee. Uh, laten we inderdaad over dat andere nieuws hebben. Want dat staat ook wel degelijk natuurlijk. Over uh, Griekenland. Uh, de toestand daar blijft uh, in het nieuws. Katrien, te veel eigenlijk, vind jij? Ben je er een beetje ja, klaar mee ik, ik vind... Uh, dat zie je tegenwoordig steeds vaker. Dat er bepaalde dingen in het nieuws zijn en dan gaat het maar door. Ik bedoel, als het dan over een man gaat, dan daarna wordt zijn vrouw geïnterviewd, zijn kinderen, dan zijn kleinkinderen. En het is zo'n hype. Het wordt zo uitgewrongen en uitgezogen. En dan denk ik, hou eens een keertje op ermee. En want bijvoorbeeld, nou stond dan vandaag wel in de telegraaf een interview... met uh, mensen die een Grieks restaurant hebben in Deventer. Ja, en die worden met, met telefoontjes bedreigd en weet ja. ik veel. Ik vind het gewoon helemaal nergens op slaan. Ja. die de mensen... bedreigingen niet, neem ik nee, aan. Nee, tuurlijk. Maar, maar dat dat nieuws is, dat, dat het zover gaat, de publieke haat, althans de afkeer... Jegens uh, de Grieken. Dat het zover gaat dat Grieken in Nederland... Dat al is natuurlijk wel dat nieuws, lijkt mij dat ben ik met je eens. In maar de journalistiek noemen we dat nieuws. Tuurlijk ben ik dat met je eens, dat is nieuws... ...maar ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurt. Ik vind het okay. veel te ver gaan... Okay, ...dat Nederlanders, Grieken in Nederland... Maar het behoort Grieken in de krant, in Nederland, toch? Toch? Ja, maar ik vind het Dankjewel. heel erg... Maar Jan, jij vindt sowieso dat die hele kwestie natuurlijk in het nieuws moet blijven. Want ja, is en er gebeurt de, er gebeurt wel wat ongelooflijk uh, uh, belangrijk en levensgevaarlijk. En daarom... Uh, uh, belangrijk. Het gaat al lang niet meer alleen om uh, Griekenland. Uh, het, het wordt niet voor niks een eurocrisis uh, genoemd. Als die zaak er zit, ongelooflijk veel techniek achter. En uh, dat maakt het misschien uh, vermoeiend. Maar het is erg belangrijk dat iedereen zich. Uh, Daarvoor blijft interesseren, omdat het, um, het gaat over ons aller lot. Niet dat alleen over het lot ik van de mensen. ben ik helemaal gekken. met je eens, alleen ik zeg, als je gewoon te veel daarover bericht en te veel verhalen hebt. Kun je, je kunt daar hebt, dan dan krijg niet genoeg je over berichten. Dit weekend waren de ministers van uh, Financiën uh, bij elkaar. Die werden het onderling uh, niet eens, omdat ze bezig zijn een akkoord te maken dat zo ingewikkeld in elkaar zit en van subtiliteiten aan elkaar hangt. en Ze moeten dingen verenigen... die eigenlijk niet verenigen. zijn. Het belangrijke element wat Nederland ervoor brengt... is dat die banken en verzekeraars allemaal mee moeten gaan doen. Nou, daar zijn andere landen het helemaal niet mee eens. Laat staan de bank en de verzekeraars zelf. En in Nederland de Wellings. De afscheidnemende president van de Nederlandse bank. Dus er is een enorm... ook ideologisch getinte strijd aan de gang. En het belang daarvan kun je ja. niet voldoende overschatten. <laughs> ja. Jij noemde net even de Telegraaf. Hè? Die ja. hebben daar een verslaggever naartoe gestuurd. Ja. Het is bekend dat de Telegraaf echt een soort campagne tegen de Grieken voert. Hè? Die, die vinden het allemaal niks. Geurlijk. Wat er gebeurt? Geen cent meer daar naartoe. Ik wil even een klein stukje voorlezen. Het is, uh, het is een, een sfeerverslag van die verslaggever. Die is daar op dat plein waar die protesten zijn. Het is ver na elf in de ochtend... als Dimitri Markoulakis puffend en zweetend uit zijn slaapzak rolt op het plein recht tegenover het Griekse parlement. Vriendin Joanna was hem net voorgegaan... wiegt zachtjes heen en weer in een tussen sinaasappelboompjes geknoopte hangmat. Het zijn twee verontwaardigden, tussen aanhalingstekens, uh, demonstranten in het tentenkamp van Athene. Wij zijn de nieuwe kansloze schaakmat gezet door een reeks van corrupte regeringen en door de onwil van Scandinaviërs, Duitsers en Nederlanders om ons serieus te helpen, zegt de 29-jarige werkloze Dimitri verongelijkt. Hij klauwt het in de hangmat, kruipt tegen Joanna aan, tokkelt op een aftandse bouzouki. Ondertussen sabbelt zijn vriendin wat aan zijn linkeroor. Ja, nou, weet je, tot zover is het nog niet zo erg. Maar dan komt er daarna een zinnetje van uh, dat ze vinden dat ze alles maar betaald moeten krijgen. En dat ze nergens voor hoeven te werken en weet ik wat. Het is allemaal nog veel erger. Dus dit is gewoon een hetze. En dat vind ik niet oké. Okay. Een hetze van de Telegraaf, ja. he, voor het goede begrip. Ja. Oké. Okay. Nou, dat, dat is eerlijk gezegd uh, al weken aan de gang. En um, het is... Um... Nou ja, hoe luid dat spreekwoord. Eerste gewin is kattengespin. Op zichzelf hadden uh, afgelopen vrijdag... Uh, lieten we een filmpje zien van, het, um, van de man in de straat. Een Nederlandse man in de straat. En er was een marktkoopman, klassieke marktkoopman... die zegt, ik ga godverdomme toch niet voor die Grieken betalen. En dat is wel wat feitelijk uh, aan de hand is. En als er hier in Nederland 18 miljard uh, bezuinigd moet worden... als we onze cultuur uh, vernietigen... Um, kunst en cultuur, ja, dan, dan kun je je afvragen waarom voor die Grieken? En tegelijkertijd, en dat is het gruwelijke dilemma, hebben we geen keus. Uh, en, uh, en nog scherper het uh, uh, geformuleerde dilemma. Wij vinden, en met recht en reden, dat zij moeten bezuinigen. Want het zijn jarenlang... Ja, en vooral belasting moeten betalen. En belasting moeten betalen. Het zijn jarenlang pij... opgeters ja. geweest, maar tegelijkertijd... Worden de Grieken door hun eigen regering op het ogenblik. Nou goed, jij, jij zegt eigenlijk ook: de telegraaf verwoordt wel een, een verhaal, wat ook hier in de straat leeft. We ja, gaan maar, maar, maar, gaan de, maar praten over het gemiddelde. De, maar het is de verantwoordelijkheid, vind ik, van een uh, volwassen krant. Om, uh, om tegenover het een het ander te, uh, te plaatsen. En om te wijzen op het, op het gruwelijke. Uh, van, en uh, dilemma-achtige ja, ja. van, de, van de situatie. Dat ja. doen ze niet. Nee. Um, iets anders, uh, want niet alleen in Griekenland wordt er bezuinigd. Uh, ook in Nederland gaat de knip dicht, is bekend. De publieke omroep uh, zat uh, met angst en beven te wachten op die brief. Die kwam vrijdag van de minister van Bijsterveld... waarin ze haar plannen met die publieke omroep bekendmaakte. En, uh, nou, laten we zeggen, er werd toch nog wel behoorlijk uh, geschrokken. Ben jij ook geschrokken wat daarin stond? Ja, nou, ik, nee, ik begrijp eerlijk gezegd de schrik niet zo... want dat was toch allemaal bekend dat het zou gaan gebeuren. Nou ja, ja, de fusies was één verhaal. Ja. Uh, daar hebben die omroepen zelf aan meegedaan. Maar er stond wel een aantal voorwaarden tegenover. En ja. die zijn even vergeten ja, in de brief. Ja, dat is natuurlijk even een klein minpuntje. Dus daar moet natuurlijk over gesproken worden. Van niet meer over te praten. Nou, dus politiek. Dat nou, nee, dat is politiek door PVV, VVD en CDA uh, dichtgetimmerd. En daarin zit ook het element van, uh, van schrik, van boosheid van de kant van de publieke omroepen. Om het nou eens heel uh, deftig te zeggen, ze zijn verneukt. Er is wekenlang, maandenlang tussen de ambtenaren uh, van OCMW en de publieke omroepen... onderhandeld over dat hele precaire uh, proces van afgedwongen uh, fusie. Daar is nooit uh, gesproken, althans niet hardop... over die voorwaarde die nu uh, naar boven komt... namelijk dat je, je zendtijd en je budget weer afhankelijk wordt gemaakt... van ledentallen, heel ouderwets... Heel erg terug. Hmm. Tegelijkertijd worden naar de die jaren contributies enorm verhoogd. Met en de, de contributies uh, worden uh, verhoogd. Daar is ook nooit uh, over gesproken. Daar worden ze nu opeens mee uh, geconfronteerd. En bijvoorbeeld voor de omroep waarvoor uh, ik nu nog werk, de varen. Maar ook voor BNN. Ja, maakt dat dat proces van fusie hmm. bijna onmogelijk. Ja, maar dat snap ik helemaal niet. Want als je, je toch meer uitleggen? geld krijgt... Ja, ze mee. krijgen geen meer geld. Ja, wel. want moeten, was... de mensen moeten 15 euro gaan betalen in plaats van 5. Ja, maar ja, dat, dat, dat zet geen uh, zoden aan de zijde. En je krijgt er niks meer voor terug. Geen lepeltjes meer of, uh, oh, nee, of dat, dat soort dingen. Dat mag ook op, niet meer. Nee, dus het maar... dus wordt gewoon verhoogd. Dus BNM bijvoorbeeld heeft met veel jongeren te maken. Ja. Ja, die zeggen ook van, uh, uh, we kunnen zo een derde wegstrepen... want die gaan die 15 euro voor een lidmaatschap betalen. Precies, dat is het precaire van het proces dat er nu aankomt. De EO, de Bible belt. Heeft een hele sterke en hele trouwe achterban. Ja, die komen wel aan die 600. Uh, maar uh, is duizend. dat ook niet zoals het zou moeten zijn? Ja, ik, wil, ik wil me nou niet als iemand van jou ja, opstellen, je maar. Je kunt ook zeggen dat het heel ouderwets is. De WRR heeft, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft, ik meen twee, drie jaar geleden al, een rapport uitgebracht. waarin ze zeggen. we moeten de legitimatie van de publieke uh, omroep moet niet komen. Van uh, de ledentallen. Die, moeten, die hebben een waarde, maatschappelijke waarde, culturele waarde in zichzelf. En die moeten we uh, honoreren. Nu grijpt het uh, kabinet uh, daarop terug. En eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, PVV, VVD hebben erop uh, aangedrongen. En het is, nou laat ik het zeggen, een nieuwe poging om de publieke omroep te verzieken. Wat je, wat je ja. nu, de reactie was dus inderdaad dat de vader en de BNN zeggen... nou, we stoppen nu onmiddellijk die fusiebesprekingen. Ja. Ik hoorde mijn eigen directeur van NCV zeggen... nou, ik ga ook eens even terug naar de achterban... want wat heeft het voor nut dan nog om samen te gaan... Ja. als je het vergelijkt met de EO, met Max en uh, met de VPRO... die inderdaad ja. zeggen, we willen gewoon niet... maar die houden dezelfde budgetten en dezelfde uh, zendtijd. Ja, en het gaat er natuurlijk allemaal om dat al die directeuren... met al die secretaresses en al die gebouwen gewoon uh, op één hoop gaan... want daar moet de bezuiniging zitten natuurlijk. Ja, nee, dat uh, zit wel. een deel. Maar, uh, maar, waar, waar, waar zit het dan? Katrien doet niet zo. Uh, de bezuiniging zit voor een heel belangrijk deel, in de, voor het belangrijkste deel, in de programmering. Dat kan niet anders. Het gaat om de kosten van de programmering. De omroepen, doen. publieke omroepen moeten bij elkaar 127,3 miljoen uh, bezuinigen. Die directeuren en vooral hun secretaresses verdienen natuurlijk een vermogen. Maar niet bij elkaar opgeteld 127,3 miljoen. Nou, als je met de gebouwen erbij denkt dat je dan, dan toch oh, wel aardig aan het bedrag... Blijven, uh, ja. Ja. Jij, bent wel, wel, begrijp jij vindt wel dat het publiek omroep, omroep moet blijven. Hè? Wat zeg je? Er moet wel een publiek omroep blijven. Absoluut, alleen ik zie niet in waarom er 21 moeten blijven. Hmm. En nee, ik, maar dat ik, vindt iedereen. Ik, ja, daarom. Dus dat dat ik denk is absurd. Dat er, er gewoon een andere vorm van samenwerking gezocht moet worden. Zit er ook nog omroeppolitiek achter? Want er stond ook een zinnetje in die brief dat als die fusie... Uh, ja. niet, uh, uh, niet gaan, of van de ja. minister. Dan gaan ze de minister. Ja. Nou, ja, dus die gaan de, onderling elkaar ook natuurlijk nu. Nee, uh, dat de maat is nemen. De, de begrijpelijke uh, reactie. Uh, Varen en BNN uh, voelen zich verneukt. KRO en NCRV eigenlijk ook wel, maar die gaan eerst naar hun leden. Varen en BNN hebben gezegd: nee, we staken dat fusieoverleg. Als dat zo blijft dan staat er in die brief, dan zal Den Haag dwingen tot fusie. Maar dan moet iedereen fuseren. Moet ook Max, VPRO ja. en EO fuseren, die daar niet op zitten Dus er wordt nu op gespeculeerd dat die nu toch misschien zelf nou wat ja, inschikt. Het, het wordt een buitengewoon ingewikkeld en hoog uh, uh, spel. Ook politiek, ook uh, omroeppolitiek. En de uitkomst valt nog niet te voorspellen, nee. eerlijk gezegd. Katharine, heb jij daar straks last van met je nieuwe programma? Of zit dat gewoon bij de nee, commerciële? Nee, dat zit, zit dik. Dat zit goed. Het zit bij de publieke, kan ik je melden. Ja. Ja, ja. Dinsdagavond, ja. half negen tot half tien. Dat is jouw programma, toch? Prachtig, ja, maar dat houdt op. <laughs> Prachtig. Uh, gaat het ja, programma? Ben je wel niet nee, doen. Nee, nee, nee, nee. Echt niet. Nee, nee maar ik, ik, wil, ik, ik vind het gewoon... Laat me zeggen, eigenlijk zou het het beste zijn... als we helemaal weer bij nul begonnen. Dus gewoon zonder enige omroepvereniging en gewoon... Zeg maar een indeling maken die van deze tijd is. Waarbij ja allerlei mensen gewoon. Je, je, waarom kunnen wij nou niet naar het BBC-model? Dat snap ik nooit. Daar uh -huh. worden ook allerlei soorten programma's uitgezonden. onder één. Dat nummer. komt omdat dat dit land bij traditie. Ja, maar dat is uh, uit de dertiger traditie, jaren, jong. Nee, nee, nee, nee. Dat zijn we toch al lang uh, voorbij. Ik kan er niet vaak genoeg op wijzen dat er een telegraaf bestaat... en een volkskrant. En ik moet er niet aan denken, jij misschien wel... dat je die twee kranten in een land als dit op één uh, hoop veegt. Wat in andere landen ja, zonder dat... die traditie aanzienlijk makkelijk kan. Ik vind het met een krant toch iets krant, heel anders. Uh, bijvoorbeeld in Engeland heeft weliswaar een BBC-model... maar hij heeft buitengewoon rechtse, uh, populistische uh, kranten, kranten... en fatsoenlijke kranten. Ja. Uh, maar ja, je je kun, maar de BBC zendt toch Doe ook, die... uh, laat maar zeggen, wat jij dan noemt, ordinaire programma's uit. En haaibouwprogramma's. Dus ik wil, waarom kan dat ja, niet onder één. De uh, BBC nummer? is wel heel erg duur, hè? dat denk ik dan altijd mee. In dit ja. geval is ik wel eens uitgerekend dat de Nederlandse publieke omroep uh, Veel in, een van de goedkoopste ja. is van heel dus Europa. Wij, en ja. je krijgt er toch aardige dingen te zien ja, en te horen zeker. ook vooral. <laughs> uh, we zijn er nog niet over uitgesproken. Mooie naam, in okay. dit geval. Ik ben, geval. Zo, ben, ben bang om de komende 30 jaar ook nog niet. Dus, uh. Ik vermoed toch dat ze naar WNL gaat ineens. Ik, ik heb het, <laughs> ineens, ik heb het, ja, het ineens is helemaal, een beetje een WNL. Er zit er al af en toe. Niet ja, er, ja. Nee, ze ja. zit er af en ja. toe. Dat is ook wel nodig bij meneer Tromp. We gaan het zien. Voor 1 oktober is het bekend in ieder geval. Katrin uh, Kel en Jan Tromp, hartelijk dank. Zometeen uh, Tom Frommals, die gaat meedoen aan de nationale nieuwsquiz. Dit is een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Van de Haagse band Splendid Best I Can. I went on investigation. Nowadays, you find haters, well, enough of them fake it. And my eyes run red, but no tear on my face, no. Don't you think I've been crying? No, I've been trying to find the cure that brings the vice. Today, I'm strong, while time carries on. Everlong, this life should go on and beyond. So I take my sin. See you. I'm no. De hele week te horen op Radio 1 Splendid. Hun album is Radio 1 CD Connect Back to the Stars. Heet het album en daarvan Best I Can? Tom Fromans is 48 jaar. Komt uit Lelystad. En gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. We beginnen aan een nieuwe week van deze quiz. U bent trainer en coach in het organiseren van ICT. Klopt. Wat moeten we daarbij voorstellen, precies? Um, nou eigenlijk alles wat je nodig hebt om uh, je ICT goed te beheren. En hoe je dat dan uiteindelijk ook tegen een goede aanvaardbare prijzen zeg maar, kan, uh, kan neerzetten en ja. kan uh, blijven houden. Hebt u altijd in de ICT gewerkt eigenlijk? Want dat was omeens, ineens was dat helemaal groot en zo. En toen was het ja. de bekende bubbel? <laughs> ja, het die is bekend... nu al zo'n zo 18 jaar dat ik in de ICT werk. Daarvoor uh, ja, meer in het um, administratieve gezeten. Maar wel heel veel dingen bij Defensie destijds gedaan. Ja. Dat, daar kom ik eigenlijk een beetje uit. Maar je hebt dus alles een beetje overleefd wat er in tijd is gebeurd? Ja, maar ja, het leven gaat sowieso anders door. Dus ja. Euh, ja. Ja, ja, maar toch in de ICT, dat is, dat is dan wel knap, zo lang eigenlijk. N en we gaan eens kijken of u het nieuws een beetje gevolgd hebt. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Ja. Champagne in de Het Wiegepolder. En uh, een paar Zeeuwse symbolische erbij. De Nationale Nieuwsquiz. Het Zeeuwse verzet heeft dus overwonnen. Dat de polder niet onder water wordt gezet. Punt uit om polder, nee. Meneer Bleker, het is wel duurder. We gaan in die hele grote begroting, gaan we op een aantal punten eventjes uh, piano aan. Om het om zijn, uh, uh, ja, weet ik niet wat te zeggen. België en de EU moeten het plan nog goedkeuren. Ja, nou, zo'n polder zet je toch niet onder water, dat doe je toch niet. Ja, de verhoudingen met onze Vlaamse buren staan wederom op scherp vanwege de Hetwiegenpolder. Hier is vraag 1. Het Nederlandse kabinet is met het plan gekomen om na jaren stechelen niet de Hetwiegenpolder onder water te zetten. Maar de Schorer- en Welzingenpolder. Die polders liggen tussen Middelburg en welke andere Zeeuwse stad? Donburg. Nee, dat is nee, niet de goed. De... Dus, uh, Vlissingen. Vlissingen, natuurlijk. Nee, ja. Vraag 2: wat is de naam van de oud minister, en prominent christendemocratisch partijlid, die het plan in de Vlaamse kranten Morgen onaanvaardbaar noemt? Zij leidde in 2005 de onderhandelingen van Belgische zijde. Ik heb de naam vanmorgen gehoord nog. Maar u weet het nee. niet meer? Nee, het is Wivina de Meester. Ze zegt dat het niet ontpolderen voor Vlaanderen een financiële strop van 250 miljoen euro oplevert. Vraag 3. Het gesteggel rond de polder is inmiddels al een aantal jaren een feit. De Vlaamse politieke partij Open VLD wilde in 2009 wraak voor de twijfel over de het Wiegenpolder in Nederland. De partij riep Vlaamse restauranthouders daarom op tot een boycott van welk product? De mosselen. Zeeuwse mosselen precies ja. te zijn, ja. Nou, dat is goed. De boycott zou een wraak moeten zijn op Nederland. De meerderheid van de Vlamingen vond de oproep voor een boycott kinderachtig. Nou, we gaan er straks in de Stand.nl uitgebreid over doorspreken na half twee... want dan gaat het ook over die -en polder en uh, hoe boos Vlaanderen daarover is. Nu naar een geluidsfragment, dat is vraag vier. Wie is hier aan het woord? Maar in ieder geval is het winst uh, van, uh, van de statement... dat alle zeventien landen nu voor het eerst ook zeggen... dat de private sector betrokkenheid moet zijn en dat die ook substantieel is. Dat is Mr. De Jager. Ja, dat is goed. De ministers van Financiën van de 17-euro-landen nemen begin volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars zullen daarin een rol gaan spelen. Hier is vraag 5. Dat is de uitkomst van een top van de Europese ministers van Financiën die vannacht tot in de late uurtjes doorging. In welk land was die top? Zo werd die gehouden. Luxemburg. Dat is een gok? Ja. Nou, dat is goed gegokt hoor. Oké. Okay. Keurig. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. We willen natuurlijk graag weten wie dat is. Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben de kolonel. 3. Vaak heb ik het binnen een jaar al wel weer gezien. Stop. Koalias. volgende aanwijzing zouden geen geweest. Ik bedacht termen als scorebordjournalistiek, kaaskijkers, woonerfvoetbal en avondvoetballer. En het komend seizoen ga ik bij FC Twente aan de slag. Het is goed, Co-Adriaanse, Ja hoor. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik volg het voetbal toch wel maar Ik wist eigenlijk niet dat zijn bijnaam de kolonel was. Dat heb ik ook weer wat geleerd. En uh, sinds 2005 hielp Adriaans het bij geen club langer dan een jaar uit. Nou, op die laatste aanwijzing was de, was de bevestiging. Ja, hij heeft wel een hoop geld verdiend, geloof ik, in al die jaren. Want hij zat in die Arabische landen met name. Maar hij gaat dus terug naar het Nederlandse voetbal en hij komt bij FC Twente. Co-Adriaanse, daar mogen we best blij om zijn. De factor is zes. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de Hetwiegenpolder nakomen. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil de Hetwiegenpolder toch niet onder water zetten. Hoewel het vorige kabinet besloot van wel. Want dat was afgesproken met de Belgen. En die zijn dan ook boos over de alternatieve plannen van Bleker. Dus Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de Hetwiegepolder nakomen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hekje Standpunt. We zijn terug bij Tom Vromans, 48 jaar uit Lelystad. Scoorde net factor 6. En in deel 2 van de quiz gaan we kijken hoe ver hij uiteindelijk komt. Want dat wordt de te kloppen score voor de komende tijd. En daar kunnen al die andere kandidaten hun tanden op stuk bijten. Zes is een mooi uitgangspunt. We gaan kijken hoe ver het komt. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als u een antwoord niet weet, pas roepen, dan stellen we snel de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwswiss. De tweede dag van welk groot openluchtconcert is dit weekend afgelast vanwege het weer? ze dat te zien. Dat is goed. Wat voor stripboek heeft bij een veiling 17.000 euro opgebracht? Van Kuifje. Dat is goed. In welk land kwamen duizenden aanhangers van de 20 februari-beweging bijeen om te demonstreren? Pas. In Marokko, wie staakt haar concerttour na een dronken optreden in Ser Servië? Amy Whitehouse. Dat is goed. Welke Rus koopt hoopt op een tweede termijn als president? Uh, Medvedev. Dat is goed. In welke dierentuin is het olifantje Mumba zaterdag geboren? Achtes. Dat is goed. Wie is uitgeroepen tot de positiefste Nederlander aller tijden? Ah, oh, pas. Mies Bouwman, welke ja. Nederlandse voetbalclub heeft een klacht ingediend over het speelschema voor het komende seizoen? FC Utrecht. Dat is goed, wie vertrekt na negen jaar uit de soap Goede Tijden, Slechte Tijden? Um, pas. Lieke van Lexmond. In welke stad wordt met een proef gestart om de studiefinanciering van Spijbelaar stop te zetten? Rotterdam. Is goed, de Jurk van welke overleden ster heeft 3,9 miljoen dollar opgebracht? Monroe. Is goed, in welk land praat premier Scharaf voor uitstel van de parlementsverkiezingen? Syrië. Dit is Egypte. Welk Grand Slam toernooi begint vandaag? Wimbledon. Is goed. Wie gaf het startschot van de 40 kilometer lange nacht van de vluchtelingen Nightwalk? Pas. Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, Wie wil dat de regering van Servië zijn proceskosten betaalt. Uh, Mladic. Dat is goed. Welke regeringsleider heeft vanwege vaderdag hard uitgehaald naar mannen die hun kinderen in de steek laten? Pas. Dat was Cameron, de Britse premier. Oké. Okay. Um, tien goed. Maal zes. Is nou. zestig. Nou, dat is een aardig uitgangspunt. Vorige week hadden de winnaar die had 65, dus uh, zo kan het maar gaan. We dat gaan kijken of het standhoudt. Uh, dat, ja. dat weten we aan het eind van de week, dus wie weet spreken we elkaar dan weer. U krijgt nu gewoon het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid, lunchradio en de mok doen we Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En een goede reis terug. Dank u wel. Uh, we gaan zo meteen doorpraten. Het heeft ook wel een beetje met ICT te maken. Want uh, om kwart over één gaat het over de sociale media. En dan met name Hives en Facebook. Die staan in de etalage. En als je dan ziet wat voor bedragen daarbij horen. Het is echt ongelooflijk. Hoe wordt eigenlijk de waarde van zo'n sociaal medium bepaald? Nou, daar hebben we de deskundigen over aan het woord. Het antwoord komt uh, straks om kwart over één. Nu eerst het Huisorkest en dan het NOS Radio 1 Journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Het is toch wat hoor, Robert Geesik, wat heb jij een lep in je donder? 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Het is echt tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, als je die beentjes ziet. Radio 1 is erbij. Hoog de tour van dag tot dag. We zijn de slim opgegaan met die drie man vooraan en de favorieten erachteraan. Elke toerdag, vanaf twee uur, Radio Tour de France. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1. het nieuws van alle kanten.